Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft een nieuwe nationale veiligheidsstrategie gepubliceerd. Daarin staat onder meer dat de VS zijn macht moet laten gelden over het hele Amerikaanse continent. Ook staat er dat er snel vrede moet komen met Rusland en dat Europa zijn eigen boontjes moet doppen. Verder vreest de VS voor de ondergang van de Europese beschaving. Daarmee doelt het land op migratie in Europese landen. Iedere nieuwe regering in Amerika stelt zo'n document op... om aan te geven waarop de komende jaren de nadruk ligt in het buitenlandbeleid. De Duitse grenspolitie zet vreemdelingen die vanuit Nederland naar Duitsland willen... niet meer zomaar terug de grens over. Daarvoor nou, zijn nieuwe afspraken gemaakt met de maratiocee. Voortaan worden teruggebrachte vreemdelingen afgezet op bijvoorbeeld een plek... waar openbaar vervoer aanwezig is... om te voorkomen dat ze gaan rondwalen of overlast veroorzaken. In de strijd tegen auto- en scooterbranden in Assen gaat de politie vaker surveilleren. Ook zijn er extra lantaarnpalen geplaatst. In de afgelopen weken gingen in Assen zeker tien auto's en scooters in vlammen op. Volgens de politie zijn alle branden aangestoken. De prijs voor beste wielrenners, de Velo Door, gaat dit jaar naar Tadij Pogacar en Pauline Ferrand prévost de Sloveen Pogacar won onder meer het WK, EK en de Tour de France. De Française Ferrand Prévost was dit jaar de winnaar van de Tour de France Femme en Parijs Roubaix. Pogacar kreeg ook de Eddy Merckx trofee, de prijs voor de beste klassieke renner. Bij de vrouwen ging die onderscheiding naar Lorena Wiebes. De Nederlandse won onder meer Milaan Sanremo en Gent Wevelgem. In de eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Excelsior verloor in eigen huis van FC Groningen. Het werd 0-2. Dan het weer. Het gaat vannacht overal regenen. De temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Morgen veel bewolking met af en toe regen. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 heavy doses. Coming like a thief in the night I seen it coming from the flesh of your light. ZFM 106.9 FM Tus ojos ya me dicen lo que quieres Que no eres como todas las mujeres Te usa como el ritmo ti te ataca bum shakalaka bum shakalaka Mis ojos ya te dicen lo que quiero Comerme completico el caramelo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 Como, como, como garrapata Como sea calaca, como ya cala Otra vez, otra vez Life has begun from this moment Uit Zandvoort ZFM, Zfm. Zfm, Zfm, Zfm.